Twee uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Californië zijn vier kantoren van Facebook ontruimd... nadat in een pakketje mogelijk het zenuwgas Sarin was aangetroffen. Twee mensen die met de post in aanraking zijn gekomen worden onderzocht. De post werd gisterochtend lokale tijd bezorgd... bij een postkamer van het bedrijf in Silicon Valley. Uit een routinecontrole met de machine bleek dat één poststuk... een onbekende hoeveelheid van het gas bevatte. Daarop werd de omgeving afgesloten. Autoriteiten hebben nog niet bevestigd dat het inderdaad om Sari gaat. Inmiddels zijn drie van de vier Facebook-kantoren weer vrijgegeven. Het voorontwerp voor de renovatie van de Tweede Kamer is niet deze maand, maar in de herfst klaar. Verantwoordelijk staatssecretaris Knops verwacht nog wel dat de verbouwing zoals gepland in september 2020 kan beginnen. Dat schrijft hij in een brief aan de Kamer. Het dagelijks bestuur van de Kamer wil vooral dat het achterstallige onderhoud wordt aangepakt. Maar architect Oma uit Rotterdam had veel grotere plannen. Na bemiddeling van Alexander Pechtold meent Knops dat het beter is om een nieuw ontwerp te laten maken. De plannen van de Rotterdamse architect zullen dan als basis dienen. Minister Grapperhaus wil een verbod op lachgas onderzoeken. Dat zei hij in het EO-radioprogramma Dit is de Dag. Volgens Grapperhaus is de mix van alcohol en drugs zoals lachgas levensgevaarlijk. Ook vanuit verschillende gemeenten en de gezondheidszorg wordt aangedrongen op zo'n lachgasverbod. De politie in Londen probeert de identiteit vast te stellen... van een man die zondag zo goed als zeker uit een vliegtuig viel... toen dat de landing op Heathrow Airport inzette. In een toestel van Kenya Airways zijn in het compartiment van het landingsgestel... een tas, water en voedsel gevonden. Aangenomen wordt dat de man zich daar als verstekeling had verstopt... en eruit viel toen het landingsgestel werd uitgeklapt. Zijn lichaam werd zondag gevonden in een tuin in Clapham, een voorstad van Londen.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 6.9, dit is ZFM. Ik zit met niemand maar mezelf in die race. En al mijn day zijn er nog steeds. En ik heb zoveel moois om mij heen. Maar ik heb no time to waste. Ja, nu gaan we heel hard plan road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 Ik ben onder invloed in de nacht, ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht Tijdje terug, deed ik iets hier wat wettelijk nu mag, nu ben ik back Terug met mijn zakelijke pas, pas. en de financiële status dat niet matcht We mogen gedrag mm. Bescheiden, ze kunnen je vertellen, ik ben nog steeds mezelf terwijl die slangen zich vervellen Hold up. Mm. ik ben aan het bellen, they like, oh no Tien kop voor de show, ik breng die rappertjes naar school We make money, make money, Borrow.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 ja, het is een heel hardblad, maar zwang De dingen die ik voel, die was niet altijd zo Werken hoe ik op de kans in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever zo solo Oh, yeah. You've been running around, running around, running around Throwing that dirt all on my name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 Just want attention Yeah.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 Het ziet er valle vuelto arrigo a ca Te loco, a ti te pones loca te no, pone no, no. loca facilalo facilalo que tengo yo que llego yo eso es una princesa bien mala atraviesa con esa hermosura de Tan perfecta, que bien te ves. Que bien te la vuelta por mi otra vez. Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zifmzandvoort.nl Feels better than Love for you And you know.